3 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Er zijn de afgelopen zeven dagen ruim 100 coronabesmettingen meer bijgekomen dan een week geleden. Volgens het RIVM zijn er nu in een week tijd 534 mensen positief getest op het virus. Een week geleden waren dat er 432. Het aantal geregistreerde coronadoden is de afgelopen zeven dagen opgelopen met acht. Een week eerder kwamen er nog negentien doden bij. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van coronapatiënten steeg in een week tijd met zestien. Vorige week waren dat er negen. De Belgische privacywaakhond heeft Google in België... een boete opgelegd van 600.000 euro. Het concern zou te weinig doen om mensen te schrappen... uit het geheugen van de zoekmachine. De zaak draait om klachten van een man. Hij wilde onder meer niet dat mensen via Google op webpagina's kwamen... die verwijzen naar een ongegronde pestaanklacht van tien jaar geleden. Daarin is het bedrijf ernstig tekortgeschoten, volgens de waakhond... omdat Google wist dat de feiten irrelevant en verouderd waren. De Chinese fabrikant Huawei mag toch geen apparatuur leveren voor het 5G-netwerk in Groot-Brittannië. De Britse regering heeft een eerder besluit daarover teruggedraaid. De draai hing al weken in de lucht omdat de VS sancties heeft aangekondigd voor bedrijven die met Huawei in zee gaan. De Britse regering vindt daarom dat samenwerking met het Chinese bedrijf te risicovol is. Door het Britse besluit loopt de aanleg van 5G in het land wel tot drie jaar vertraging op. Ook kan die vertraging tot 2 miljard pond kosten. Een glazenwasser is door zijn werkgever op non-actief gesteld... nadat hij foto's op Facebook had gedeeld van het nieuwe huis van rapper Aquasi. Hij plaatste er een neerbuigende tekst bij. Aquasi staat in de belangstelling vanwege zijn uitspraken tegen racisme en Zwarte Piet. De rapper zegt zich na de actie van de glazenwasser niet meer veilig te voelen in zijn eigen huis. De werkgever van de man neemt afstand van de actie. De glazenwasser zou inmiddels excuses hebben aangeboden aan Aquasi. Het weer bewolkt, af en toe regen. Later vandaag wordt het geleidelijk droog bij 17 graden. Morgen wisselend bewolkt, verspreid kans op buien en ongeveer 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staan op dit moment geen files.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 Ja, er zijn van die dingen die uh, irriteren me dan maateloos uh, bij zo'n opening als uh, vandaag. Maar goed, uh, hij is wel in uh, lijn met uh, de heren die uh, afgelopen zaterdag, uh, dat uh, deden Zandvoort op zaterdag en Zandvoort op zondag, hebben in ieder geval uh, een muzikale uniformiteit uh, als het gaat om de openingen, Want uh, gisteren deden zij dat ook al met Herman Brood. Ik weet niet of het met dit nummer gebeurde, maar uh, ik heb hem uh, sowieso uh, als uh, eerste gedraaid. Saturday Night, Herman Brood en His Wild Romance. En dat heeft alles uh, te maken dat uh, dit weekend, uh, eigenlijk gisteren uh, was het uh, precies 90 jaar geleden, dat Herman Brood... Ja, uh, zich van het leven beroofde... Uh, door middel van het dak van uh, het Amsterdamse Hilton uh, te springen. En uh, zodoende was het uh, bekeken. Uh, wat wel uh, was uh, overgebleven was zijn muzikale nalatenschap. Uh, dus elke uur beginnen we dus met een uh, broodnummer. Dus dat, uh, dat komt al uh, goed. Uh, vandaag uh, is het uh, weer Grand Prix. Want anders uh, stond ik hier niet. En... Dat heeft alles te maken dat ik dan de invalbeurt even voor mijn rekening neem van Rob en AJ. Want die, die willen dat lekker een beetje bekijken. Dat je zou zeggen, is het dan alweer een Grand Prix van Oostenrijk? Ja en nee. Uh, ja, omdat het nog, nog steeds op diezelfde baan is. Alleen de naam is veranderd. Dat heet nu de Grand Prix van Stiermarken. Zo gaat hij officieel de boeken in. Ik ben benieuwd hoe ze dat in Engeland straks gaan oplossen. Uh, dat, uh, dat zou dus de Grand Prix van Engeland... en dan dus uh, de streek... dat zou zomaar kunnen. Dat, uh, dat weet ik niet. Ik ga, ga, ben benieuwd hoe ze dat, uh, hoe ze dat doen. Uh, gebeurt dan over een paar weken... dat uh, dan die wedstrijd uh, wordt uh, verreden... daar in Engeland dan? Dat is dan over een week of twee, geloof ik. Uh, goed, uh, dit is een, uh, een dag... dat er uh, wat uh, recycle-interviews voorbij komen. Nou, dat is heel erg leuk, want... Uh, het eerste onderwerp gaat min of meer over recyclen. Dat uh, is een uh, gesprek wat collega Jan Koper heeft uh, gehad met uh, Henny Veldman van de Spaarlanden. Het gaat over de afvalcampagne die zij hebben ingevoerd uh, als het gaat om elke kilo telt. En, uh, je moet maar luisteren in het, uh, in het interview. Er wordt ook wel een, een zinspelling uh, gemaakt over uh, dieet. Ja, wat je denkt. Zou het dan uh, daarmee te maken hebben? Nee, dat heeft er niet mee te maken. Het heeft uh, met uh, afvalscheidingen uh, te maken. En dan is er ook nog een uh, gesprek. wat gisteren uh, telefonisch is afgenomen door Cor Draaier. bij het uh, programma van uh, Goedemorgen Zandvoort. Dus het zijn alle twee interviews waar ik helemaal niks mee te maken heb. Dus dat is ook wel eens leuk. Uh, dat ik uh, nou eens een keer niet de interviews uh, uh, voor mijn rekening neem. Uh, nieuw materiaal. Uh, dit is een dame die afgelopen week haar nieuwe single heeft uh, uitgebracht. LS heet zij. The world keeps tumbling down.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 There are things I wanna tell you Cause lately it's getting hard to breathe When I try When I try to scream it out The world keeps stumbling down How can I know Things come by surprise It out. The world keeps tumbling down. Van LS, ze komt uit uh, Rosendaal en ze is uh, toegelaten door de, of, uh, voor de Rock Academie in Tilburg. Dus dat, uh, ja, waarschijnlijk zal zij ook de muzikale trainings gaan uh, bestormen of uh, optreden in ieder geval. Uh, om wat uh, verder omhoog uh, te komen. De world uh, keeps stumbling around. Uh, is uh, afgelopen vrijdag uitgekomen. Uh, Wij mochten hem al uh, donderdagavond al uh, weer draaien. Dus dat, uh, dat is altijd wel fijn als je vooruitlopend op iets. Uh, dan al het ene en ander krijgt aangereikt. Goed. Um, afgelopen week. Ik denk dat het, dat vrijdag is uh, geweest. Dat uh, Jelmer een uh, gesprek had met Henny Veldman van uh, Spaarlanden. En dat ging natuurlijk over die afvalcampagne. Want uh, we hebben nu in Zandvoort een duobak. En uh, ja, daar hoort natuurlijk ook een campagne bij. Dus Jelmer ging daarmee in gesprek met uh, deze mevrouw Veldman. Aan de andere kant van de lijn is uh, aangeschoven Henny Veldman van uh, de Spaarne Landen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Ja, ja uh, natuurlijk Landen is onlangs uh, met de gemeente Zandvoort in samenwerking gegaan voor de uh, afvalcampagne uh, Elke Kilo Telt. Uh, ja. Natuurlijk uh, waar centraal staat uh, de, de afvalscheiding weer een beetje uh, zeg maar, bij de mensen bewust te maken. Uh, hoe is deze campagne zo een beetje tot stand, tot stand gekomen? Um, nou, het begint allemaal natuurlijk met het verminderen van restafval. Uh, dat is, uh, volgens ja. mij doet de hele wereld daar zo'n beetje aan mee. En wij ook. En um, de gemeente heeft, ook, uh, die heeft ons in de arm genomen om daarbij te helpen. Om mensen in Zandvoort te stimuleren om uh, afval te gaan scheiden. Zodat we minder restafval overhouden. Ja. Um, maar een andere kant van het verhaal is ook dat wij in, in kaart willen brengen... Uh, administratief gezien ook wat er allemaal staat in Zandvoort. Want dat is niet helemaal up-to-date op het moment. Dus vandaar dat wij ook uh, restafvalbakken hebben gechipt. En, en uh, uh, jou, de, hoe bedoel je dat precies? Uh, in kaart brengen dat, uh, wat er allemaal staat? Uh, Wie, wat, ja, wat telt daar allemaal brengen. in mee? Nou, de restafvalbakken in, uh, in Zandvoort, die zijn uh, kortelings, vorige week zijn die bechipt door ons, op, ja. door een extern bedrijf. En um, de reden daarvan is dat wij willen weten wie een bak heeft en wie hoeveel bakken heeft en waar ze staan, op welk adres. Dus de chip die wij erin doen, die gaat ook echt over het adres. Oké, okay, en hebben jullie dan uh, met de afvalcampagne ook uh, een uh, bepaalde doelstelling uh, uh, voor ogen? Ja, we willen graag uh, mensen, nou ja wat ik al zei, uh, um, stimuleren om afval te scheiden. Waarbij wij hopen dat mensen van uh, alle bewoners die nu 260 liter of kilogram afval per, um, per jaar inleveren. Wat een beetje overeenkomt met uh, zo'n 65 volle vuile zakken per jaar. Um, per persoon of per huishouden... Uh, willen wij bewegen om dat... omlaag te brengen naar 155 kilo. Oké, okay, dat, dat is best wel 38 een... 38 uh... uh, volle zakken, ja. En dan zitten we boven het landelijk gemiddelde... want eigenlijk wil men dat iedereen um, in 2020 zo'n 100 kilo afval heeft per jaar. Okay. Wij zitten daar dus nog boven, omdat Zandvoort toch wel een, uh, een aparte uh, plek is. Met, ja, is met dat het een... Uh, en, uh, ja, ja, ja da dus daar... daar um, die 100 kilo, dat is echt voor uh, plekken waar geen, niet zoveel toeristen komen per jaar. En dan, dan nemen jullie zeker ook de horeca daarin mee, die spelen daar natuurlijk ook een rol in. Ja, absoluut. Horeca en, en uh, het toerisme zorgen toch voor een, een ander beeld qua afval. Ja. Maar um, ja, 155 kilo per jaar, als we dat gaan halen per uh, inwoner, dan is dat een heel mooi uh, gemiddelde. Ja, dan is dat al inderdaad een hele, uh, een hele prestatie dan. En uh, jullie ja. slogan van de campagne is natuurlijk, uh, elke kilo telt. Uh, natuurlijk met de posters ook uh, door Zandvoort heen, uh, die viel wel op, ook uh, bij mijzelf. Uh, ja Waar komt die slogan eigenlijk vandaan? Want het, we kennen het misschien meer als een soort dieet voor, uh, of een uh, slogan voor dieet. Maar, uh, ja, het, het leuke is, uh, mijn, nieuwe, mijn nieuwe functie is een afvalcoach. En ja. als je dan elke kilo gaat tellen, dan denken mensen al gauw aan uh, diëten en afvallen. Ja. Um, nee, het, het is echt zoals het is. Uh, elke kilo afval. Elke kilo grondstoffen die wij uit het restafval halen, uh, die telt mee. Alles, alle kleine beetjes helpen. En uh, dat is eigenlijk de achterliggende gedachte. Ja. Um, elke keer dat je, een, een, uh, dat je meewerkt aan afvalscheiding en we houden minder kilo's restafval over. Elke kilo telt echt. Ja, en uh, dus, uh, inderdaad dat dus is die ja. achterliggende gedachte daarbij. Mm -hmm. met Wino. Uh, het is uh, 9 voor half 10. We gaan... Uh, 9 voor half 10. 9 voor half 3. Zit helemaal met die uh, tijden van de ochtend. Uh, terwijl het uh, gewoon zondagmiddag is. En uh, goed, we gaan weer terug naar dat uh, gesprek wat uh, um, Jelmer heeft uh, gehad met uh, Henny Veldman. En uh, Het eerste was natuurlijk uh, over uh, de campagne zelf. En over ja, de gedachte van hoe uh, ze op die naam zijn uh, gekomen. Maar dat uh, gesprek uh, heeft natuurlijk ook een uh, serieus uh, karakter. En, uh, dus het is natuurlijk vooral belangrijk dat mensen zich er bewust van worden... dat ze gewoon het afval wat ze hebben gewoon weggooien. En dan natuurlijk het liefst uh, gescheiden. Want uh, dat is natuurlijk uh, nieuw uh, met de du containers die bijna 4500 inwoners uh, in Zandvoort uh, hebben gekregen. Uh, de, nu kunnen ze ja. scheiden tussen... Uh, plastic en papier. Uh, er is zeg maar zo'n... Uh, ja, letterlijk twee uh, kanten in een grote duocontainer. Uh, hoe bevalt dit uh, bij de bewoners? Um, even ter verduidelijking. De, de plastic kant van ja. de duocontainer, daar kan ook nog blik in en drink pakken. Dus dat is okay. dus wel veelomvattend. En um, de mensen ervaren het over het algemeen positief. Um, vinden het ook Leuk. Ik heb mensen aan de telefoon die echt uh, zelf verbaasd zijn van het, het, af, het, uh, het uh, volume aan plastic wat zij overhouden. Wat zij nu weggooien in de duur container. Ja. En uh, ze merken dat ze er fanatiek van worden en gretig en... Uh, Opeens heel bewust bezig zijn met, uh, jee, dit zit ook al in plastic. En sommige dingen zijn natuurlijk verpakt in drievoudig plastic en uh, ja. dubbele verpakkingen. En opeens begint dat wel uh, te leven. Dus dat is een beetje de hoofdreactie die je krijgt. Dat mensen echt verbaasd zijn van, uh, ik dacht dat ik al goed aan het scheiden was. Maar het blijkt echt dat nog veel beter te kunnen. Maar dan vooral dus... vanuit een positieve, wel positieve invalshoek. Ja. En ja, ja. Uh, zijn er dan toch ook mensen die uh, zeggen van... oh, dit had misschien beter gekund. Zijn, is er ook kritiek? Uh, er zijn uh, mensen die bang zijn dat het misschien niet genoeg is, het volume. Okay. Um, en, en die zich niet realiseren ook dat wij dat twee keer zo vaak ophalen... als bijvoorbeeld de papiercontainer die uh, die zandvoorters hadden hiervoor. Ja, want uh, uh, jullie komen dan uh, twee keer per maand of vaker? Met Om de week, ja. Om de week, ja. oké. Okay. Ja. Ja. En um, wij merken in, in Haarlem... dat dat um, over het algemeen... geen problemen oplevert... en dat het echt wel genoeg is. Dus dat is een van de... de, de meest gestelde vragen die ik krijg. Um, hoe, wat moet ik doen... Als ik, nou, als ik er niet genoeg aan heb? En daarvan kunnen we zeggen... als het incidenteel is... dan mag je dat best wel in die uh, gezamenlijke bakken weggooien. Oké. Okay. Um, en als het vaak voorkomt is het mogelijk om een tweede duurcontainer aan te vragen. Dus dat, dat mag gewoon. Dat, dat, kan. Uh, dat kan dan natuurlijk ook gewoon bij jullie, uh, bij Spaanlanden ja. aanvragen inderdaad. Dat en uh, ja, natuurlijk de afgelopen weken veel contact gehad met de mensen in Zandvoort... Uh, als uh, ja, afvalcoach, je noemde het net ook al. Uh, hoe is het contact uh, met de mensen zelf? Hoe uh, is dat voor jou? Ik, ik uh, merk dat het wel heel erg op prijs gesteld wordt dat er zo'n persoonlijk contact is... En okay. um, het, het, nou, eigenlijk heb ik alleen maar leuke gesprekken, heel eerlijk gezegd. En uh, er zijn mensen die zeggen, jeetje, als je, ik woonde vroeger in Amsterdam en als ik dan de gemeente belde, werd ik na drie weken teruggebeld. En ik probeer echt snel terug te bellen, dus... Uh, ja. Wij zitten hier wel met meerdere en uh, het, ja, het, het wordt als heel prettig ervaren om uh, zo persoonlijk te woord gestaan te worden. Ja. En op het moment dat het uh, echte vraagtekens zijn die je telefoon is, niet kan oplossen, gaan we ook langs. En um, gaan we bij het huis kijken, want een van de punten waar mensen uh, moeite mee hebben af en toe is het formaat van de duurcontainer. En ja. dat die in hun tuin moet, dat is, uh, dat is niet altijd even leuk. Dus um, ja, dit is niet, uh, het is absoluut niet de onwil om niet te willen scheiden, dat is het niet. Maar uh, opeens staat er dan toch een derde bak in je tuin en dat is uh, als je niet gewend was aan de papierbak die mensen voorheen hadden en toch al drie containers hadden, is dat misschien wel wat veel. Ja, maar over het algemeen um, brengt dat geen problemen met zich mee. En um, geven ze aan wel te willen proberen. De gemeente heeft, een, um, heeft gesteld dat mensen hem in elk geval zes maanden op prof moeten hebben. Okay. En um, onze ervaring in Haarlem uh, daarmee is dat de meeste mensen, en dan heb ik het echt over 80 uh, van de mensen die besluiten na afloop van die zes maanden toch om hem te houden. Oké, okay, dus dat het dan ja, uiteindelijk toch wel een positief uh, effect heeft. Jazeker. En en uh, dan hoef je niet meer met je tasje over straat, met plastic of papier. Of met de auto. Je kan het gewoon uh, aan huis kwijt. En ja. uh, dat werkt toch wel, uh, dat is toch wel heel fijn. Mm -hmm.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 Uh, ja. Gaan jullie ook in, uh, ja, jullie ook in uh, andere gemeentes uh, de, dit nog uh, zeg maar implementeren? Um, dat weet ik zo niet. Wij zijn van Spanelanden vooral verbonden aan Haarlem en Zandvoort. Okay. Dus um, verder dan dat is het voor ons, gaat het voor ons in elk geval niet. Nee, en de, um, de, de ervaringen die jullie hebben gedaan met, uh, met dit afvalplan in Haarlem... In hoeverre heeft dat beïnvloed om het misschien in Zandvoort ietsje anders te doen? Um, over het algemeen doen we het wel hetzelfde. Houden we één lijn aan, ook qua criteria voor wel of niet een duur container mogen of kunnen plaatsen. Um, we hebben een plan voor ondergrondse containers, um, wat in het najaar wordt uitgerold. Ja. Um, daar zijn we nu nog heel erg mee bezig. Um, Want dat is voor de uh, mensen die niet zo'n uh, duocontainer krijgen? Ja, mensen uit hoogbouwwoningen of um, mensen die geen tuin hebben, geen voortuin of achtertuin met achterom, die komen niet in aanmerking voor een duocontainer en die krijgen straks in het najaar een, een pasje voor een uh, ondergrondse container. Waar ze dan gebruik van okay. kunnen maken voor restafval. En dan staan daar meestal uh, ook meteen bakken voor plastic en papier bij. Dus, uh, dus daar ook uh, natuurlijk uh, nog aandacht voor te scheiden. Dat het eigenlijk ja. gewoon dezelfde, uh, dat uiteindelijk iedereen het natuurlijk gaat doen. Want dat is natuurlijk het doel. Het doel, ja precies. Het doel is echt om alle, alle inwoners van Zandvoort uh, daarin te faciliteren. Dus die uh, kunnen dan alles kwijt. Ja, en uh, natuurlijk uh, zo'n middel als een duurcontainer helpt uh, heel erg goed bij het scheiden van afval. Uh, maar toch kan je nog wel begrijpen dat het voor sommige mensen best nog wel uh, lastig is met al dat afval wat ze krijgen en dat dan om uh, apart te houden. Heb je nog uh, tips voor de luisteraars? Zeker. En en mijn eerste tip daarin is is, gaat ook helemaal daarover. We hebben een, een app ontwikkeld, de Spaarnelanden app. Oké. Okay. En als je die downloadt, dan heb je een uh, kan je kiezen uit allerlei opties natuurlijk. Maar één is echt de afvalwegwijzer. En uh, daar kan je intypen een product. Ik heb vanochtend uh, aluminiumfolie ingetypt. Dat liep ik al een tijdje mee in mijn achterhoofd van. Uh, Volgens mij kan dat gewoon bij het, uh, in de plasticbak tegenwoordig en dat is dus ook zo, want uh, aluminiumfolie is, is, staat gelijk aan blik. Oké, okay, dus, um, dus mocht je uh, willen weten van wat moet waarbij... dan is die app in ieder geval uh, een goede ondersteuning. Ja, naast dat je daarop kan zien wanneer je afval wordt opgehaald aan okay. huis... en wanneer containers worden gelegd en uh, nog veel meer... Kan je, vind ik dit zelf een van de fijnste dingen erop... omdat je soms gewoon echt niet weet van nou, waar moet dit? En nou leerde ik van de week nog dat uh, het folie om bloemen heen... Dat schijnt, dat deed ik altijd bij plastic... maar dat schijnt dus niet bij plastic te moeten. Oh, dus okay. um, dat moet in het restafval. Dat is een bewerkte soort, een ander soort um, afval. Ja, ja en dus, het is natuurlijk um, uh, logisch dat mensen dat niet helemaal uit hun hoofd weten... dus juist dan die app is uh, dan een aanrader. Ja, precies. En soms denk je dat je het weet dus... maar dan weet je het nog niet. Nee, inderdaad. Dus dan is het fijn om hem daar te kunnen opzoeken. Ja, ja. zeker. En uh, ja. mochten mensen toch nog uh, vragen hebben, waar kunnen ze dan terecht uh, bij jou? Um, nou, ze kunnen uh, het allerbeste of per mail uh, naar info.spaarnelanden.nl ja. Of uh, ze kunnen uh, bellen met ons telefoonnummer 023 7517200. Ja. En uh, dan worden ze doorverwezen. Oké, okay, nou uh, helemaal goed. Uh, ik uh, ga je bedanken voor dit gesprek. En uh, uh, uh, nog veel succes met de, de, de verdere campagne die toch nog nu wel een beetje op zijn einde komt volgens mij. Dus, uh... Ik, uh, ja, voor het gedeelte van uh, de containers, van de rolcontainers aan huis, uh, hebben we dat ondertussen bijna afgerond, ja. Oké, okay. nou in ieder geval nog uh, wens ik je nog een hele fijne dag en bedankt voor je tijd. En uh, ja, werk ze nog vandaag, want het is denk ik gewoon een werkdag. Het is een, uh, echt een gewone werkdag. Ja, en, uh, inderdaad. Dankjewel. Oké. Okay. wel. heb hier Mochtijn en uh, ook werk ze nog. Ja, dankjewel en een uh, fijn weekend. Hetzelfde. Dankjewel. Doei, doei. doei. Dat was uh, Jelmer in uh, gesprek uh, met uh, Henny Veldman van uh, afvalverwerkingsbedrijf uh, Spaarlanden. Uh, de campagne ging onder andere over uh, nou ja, hoe schijn je afval, uh, de populariteit, uh, wat levert het op en uh, dat soort dingen meer. Tussendoor hoorde je nog een uh, Nederlandstalig nummer van Willemijn de Boer. Heb ik even vergeten af te kondigen, doe ik dan nu bij deze nog. Ja, en dan is het. Nou, we hebben al een flink deel van deze uitzendingen er alweer uh, op zitten. Tenminste, het eerste uur dan. Uh, maar goed, we hebben natuurlijk nog uh, 2,5 uur voor de boeg. Maar dat schiet lekker op als je een aantal interviews uh, nog hebt uh, klaarstaan. Goed. Um, over de afvalscheiding gesproken. Je hebt ze tegenwoordig niet meer in flessen. Maar je hebt ze uh, tegenwoordig in pakken. En als je het, het niet nodig hebt. Dan heeft Herman Hermans het antwoord eh, er wel over. No milk today, My love has gone away. The bottle stands But people passing by, don't know the reason why. How could they know just what this message means. symbol of the dawn But all that's left is a place dark and lonely A terraced house in a mean street back of town Becomes a shrine when I think of you only just too up to down No milk today My love has gone away The bottle stands for roar, a symbol of the dawn No milk today, it seems day. a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 Ik draag hem toch weer opnieuw op. Alleen uh, wel met de trieste mededeling uh, dat de, de dame in kwestie uh, het helaas niet heeft uh, gered. Het heeft mij in ieder geval uh, dat voor mij opgeleverd dat het, het nieuws van de week is geweest. Het overlijden van Lara van Rijven, de short uit de Nederlandse short ploeg. Uh, anderhalve week geleden draaide ik dit nummer ook al. Uh, toen had ik iets heel anders van Pat Bennett er uh, gedraaid. Die heb ik uiteindelijk ook gedraaid. Dat is uh, de nummer True Love. Maar uh, de actualiteit uh, uh, vroeger toen eigenlijk min of meer om. Maar zoals uh, velen weten is uh, dat uh, toch uh, triest uh, geëindigd. En uh, ja, ik, uh, ik heb dat toch uh, op, op een bepaalde manier moeten verwerken. Ja, ik weet niet wat het is. Maar uh, ergens gaat het bij mij niet in dat iemand uh, 27 jaar oud is. Eigenlijk uh, gewoon uh, een wereldtitel uh, weet binnen te halen. Uh, eigenlijk van alles en nog wat doet om uh, een goede topconditie te krijgen... om weer die topprestatie te leveren. En dan levert uh, het, het nieuws op dat er een auto-immuunziekte is. En wat gebeurt er dan, dat heb ik me uh, ook uit, uh, ja, uit alle artikelen uh, moeten halen... is dat uh, dan het immuunsysteem je eigen lichaam gaat aanvallen... Nou, dat is uh, volgens mij echt geen pretje. En dat uh, is dus deze short trackster overkomen met uh, fatale gevolgen. Um, helaas, um, toch weer opnieuw uh, dit, uh, dit nummer maar opgedragen uh, aan de hele ploeg. Uh, ik kan niet anders uh, dan er meer van maken dan het is. Uh, terug naar uh, de actualiteit ook. Want uh, vandaag... Zei ik al, is die Grand Prix van, uh, van Stiermarken. Dat uh, vindt plaats op het uh, circuit van uh, Spielberg. Zeldweg, voor uh, de mensen die dat uh, willen weten. Dat is een uh, Oostenrijkse uh, renbaan waar Red Bull behoorlijk wat, uh, wat heeft, uh, ja, zintjes in heeft uh, zitten. en uh, Ik weet in ieder geval dat Lewis Hamilton degene is die de pol heeft uh, gepakt. En de tweede is uh, Max Verstappen vandaag. Uh, heeft alles te maken dat er een uh, nogal waterige bedoening is uh, geweest. Gisteren. Tijdens de kwalificatietraining. En de vraag was of het eigenlijk ook nog wel door uh, ging. Uh, ik heb net die beelden gezien. Nou je wordt er niet echt uh, blij van als er uh, wat wagens uh, voor je zitten. En jij zit er uh, een beetje achter uh, te hangen met uh, nou, pakweg tussen de 250 en 300 km per uur. Dus dat, uh, dat, dat lijkt me uh, toch wel een hele opgave. Maar goed. Ze gaan uh, straks toch echt uh, beginnen met die, uh, met die tweede Grand Prix uh, van uh, de kalender. Uh, alles uh, te maken dat dat uh, al heel lang heeft uh, moeten wachten vanwege het zeewoord. Want dat is de reden. En uh, straks om tien over drie gaan die lichten dus weer uit. Um, hoe dat uh, verder gaat aflopen, dat, uh, dat zullen we in ieder geval uh, mee uh, blijven gaan nemen in deze uitzending. Uh, vorige week uh, was het uh, na uh, 14, of wat zeg ik, na 12, 13 ronden was het uh, einde oefening... Met Max Verstappen. Of dat vandaag beter gaat, dat moeten we nog maar even afwachten. Dat weten we pas over een paar uur. Weer even een fijne klassieker, een popklassieker wel te verstaan. Want in het jaar 1981 besloot de drummer van Genesis het zalenpad op te gaan. En dat hebben ze geweten in de muziekwereld. Want er kwam een werk uit... Wat je, uh, wat ze weer gaan niet kent. En het is ook een hele grote wereld dit uh, opgeleverd met uh, dit nummer in the air tonight.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 Dat moet uh, toch wel uh, heel duidelijk zijn aan de andere kant uh, van de radio. Want uh, hier was toch wel het uh, duidelijke werk, het handwerk uh, van Pharrell uh, zichtbaar. Bij het uh, nummer van uh, Madonna uit 2008. Uh, The Zeros, give it to me. Uh, daarvoor hoorden we een uh, nummer, een klassieker, een echte klassieker. En dat was uh, Phil Collins met In The Air Tonight. Um, het is, uh, nou ja, het uh, loopt al tegen drieën. Dus we gaan uh, op naar het nieuws. En dat doen we met uh, dit uh, nummer van de Doors. Sweet, man.